10 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De machthebbers in Egypte hebben beloofd dat ze internationale organisaties... voor mensenrechten en democratie met rust zullen laten. Alle spullen die afgelopen donderdag in beslag zijn genomen bij invallen... worden teruggegeven. Donderdag deed de Egyptische politie invallen bij zeker 17 kantoren. De autoriteiten verdenken de organisaties ervan... dat ze de betogingen tegen het interimregime steunen. Amerika en de EU hadden felle kritiek op de invallen... De Amerikaanse ambassadeur heeft nu te horen gekregen... dat er geen nieuwe invallen meer komen. Tien jaar na de invoering van de euro... moeten de euromunten en biljetten nog steeds zonder bijname doen. Volgens het genootschap Onze Taal blijkt daaruit... dat de Nederlanders de munt nog steeds niet hebben omarmd. Ten tijde van de gulden heette bijvoorbeeld een munt van 10 cent een dubbeltje... en een briefje van 25 een geeltje. Bij de intrede van het 100-gulden-biljet met een vogel erop... heette het biljet al gauw een snip. Geen enkel eurobiljet of geen enkele euromunt heeft in de afgelopen tien jaar zo'n soort bijnaam gekregen. Genootschap Onze Taal zegt dat het, dat iets pas een bijnaam krijgt als het geliefd, omarmd of aaibaar is. En dat is de euro kennelijk nog niet gelukt. Inwoners van Samoa hebben al voor de jaarwisseling uitbundig feest gevierd. Het eiland in de Stille Oceaan ging rond middernacht van 29 naar 31 december. Het eiland ligt rond de datumgrenzen en besloot een dag over te slaan... zodat het in de pas loopt met Australië. Middernacht plaatselijke tijd werd 31 december verwelkomd... met veel gezang, getoeter en kerkklokken. Nu de tijd vrijwel gelijk loopt... heeft Samoa dezelfde werkweek als Australië en ook als Nieuw-Zeeland. En dat is voor handel en toerisme een stuk handiger. Dan nog het weer. Bewolkt en lichte regen bij 5 tot 10 graden. Ook rond de jaarwisseling is het regenachtig, maar wel zacht. Dit was het NOS Journaal.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 En dat in het jaar 2011. Over ruim een kwartier blikken we terug met onze drie recensenten. Arie Storm is in de studio Ingrid Horgevors vers aangevlogen... en gebruikt uit Suriname. En Pieter Steins, die dadelijk ook nog wat over een carrière-move gaat... vertellen kortom, nieuws zat. We gaan terugkijken op het afgelopen literaire jaar. Uh, we, we zouden even misschien uh, heel kort even de tops en de flops uh, door mogen nemen. Ingrid, ben je al uh, geland eigenlijk? Nou, uh, ik ben wel al geland, ja. En ik heb ook wel een top, maar die top die had ik al lang in mijn hoofd. Want het is gewoon één top. En dat is Tonio van Van der Heijden, vind ik. Dat vond ja. ik echt de top van het jaar. Bij een hoop hè? En een flop vind ik dat het, uh, dat het boek niet in de prijs is gevallen. Oh, dat ja? het geen Libes literatuurprijs heeft gekregen. Oh. Daar is op dit moment de mode om dat steeds aan Vlaamse auteurs te geven. Waarmee ze zich volgens mij uit de markt prijzen. Dus dat vind ik een grote flop. Oké. Okay. En, en, en je de, dit is ook voor... Geen fictie. Expliciet voor fictie. Ja, nee, is fictie. fictie Niet allemaal door elkaar, toe. zeg. Jullie... Arie. Uh, zal ik een top noemen? Ja. Of, uh, ja. Allebei. <laughs> weer. Uh, nou, uh, uh, het topboek. Ik vind Tony ook prachtig. Maar ik zal dan een ander boek noemen: dat is uh, Stefan Enter uh, met de roman Grip. Nou, ik zal straks uitleggen waarom, denk ik. Moet ik ook meteen een flop noemen? Ja, de keuze flops is natuurlijk zeer breed. Oh. Um, ik heb hier heel... Uh, welke zal ik... Uh, nou, uh, ik zal toch deze... Een bolder wagentje vol. Uh, ja. Nou, je hebt de trend dat uh, mensen die geen romanschrijver zijn... die vanuit een ander beroep komen dat die romans gaat schrijven. Oh. En dat gaat soms wel aardig, maar heel vaak gaat dat heel erg mis, vind ik. En je hebt de journalist Van Heijmans van de Volkskrant... en die heeft de roman op zee geschreven. En dat is erg misgegaan. Oh, okay. Dat had je beter niet kunnen doen. Ja. Pieter. Pieter Steint. Dat vond ik best een aardig boek trouwens, okay. maar... Uh... <laughs> De, het is niet de top nou, van het jaar. Het lijkt dat heb, jullie niet met elkaar eens zijn. Echt ja. een, ik heb hier gekozen bij de top voor uh, een van de non-fictieboeken waar ik heel erg van heb genoten dit jaar. En dat is Joshua Voor, het Geheugenpaleis. Daar heb jij ook veel van geleerd, hè? Ja, Herinnering dat ik is het, Nou ja, dat is toch ook een beetje wat een boek moet doen. Een boek moet je, uh, moet je aan het denken zetten en moet je aan het handelen zetten. En dit is een boek dat gaat over strategieën om je geheugen te verbeteren. Dus het lijkt als een soort how-to-boek gaat over, een, nou ja, dat zullen we dadelijk misschien nog uitgebreider vertellen. Ja. Maar het is inderdaad een boek dat je leest en waarvan je dan uh, achteraf denkt... nou, nu ga ik, ik ga doen wat hij heeft gedaan. Ik ga mijn geheugen trainen, ik word ook zo sterk. En heel even hou je dat gevoel vast en helaas... Ben je het kwijt? Dan ja, ik ben het kwijt. Maar je, want je ja. zei het bij de bespreking, ja, dat, dat ja. ga ik en dat is, Maar ik, ik heb me wel weer voorgenomen om dit boek toch weer te gaan herlezen. Ik heb het in Nederlands gelezen, okay. ik ga het herlezen in het Engels. En dan hoop ik weer opnieuw die energie te krijgen die erin zit. Oké, ja, ja, dat klopt. Okay, even en de kort flop van hoor, dit he? jaar, uh, waar ik echt te teleurgesteld door was, is de nieuwe roman van Stefan Brijs. Mm. Post voor mevrouw Bromley. Uh, ik heb het hier ook even heel kort destijds in de nieuwshow erover gehad. Brijs was iemand van wie we heel veel verwachten, omdat hij geweldige boeken heeft geschreven, zoals De Engelenmaker. En hij kwam met een boek, en dat boek dat was echt twee keer te dik, en het was heel landerig. En nou, dat viel erg tegen, erg mm. jammer. Oké, okay, we gaan uh, over een kwartiertje, twintig minuten, gaan we het uitgebreid doornemen, het literaire jaar. Maar uh, we gaan over naar, ja... Hoe zou jij dat nu willen doen? Ja, ik zit er even te denken. Ik heb namelijk die voorstelling ooit in de Nieuwe Kerk gezien. Uh, uh, daar uh, was toen ook nog de... De trouwerij van Klores en Roosje, zeg ik het nou goed? De bruiloft van, van Klores en Roosje. Dat was eigenlijk het hoogtepunt. Het gaat natuurlijk over de Gijsbrecht van Amsterdam. De Gijsbrecht, ja. Ruim drie eeuwen achter elkaar is in Amsterdam op Nieuwjaarsdag los beroemde treurspel Gijsbrecht van Amstel opgevoerd. Totdat in 1968 met die traditie werd gebroken. Omdat het stuk niet meer aan de wensen van de moderne theaterbezoeker zou voldoen. Zoals een kunstredacteur in een recensie verzuchtte. De manier om scholieren voorgoed een afgrijzen voor toneel bij te brengen... Is wel ze naar de Gijsbrecht te sturen. Theatergezelschap, het toneel Speeltrek, zegt er niks van aan, namelijk morgen op nieuwjaarsdag gaan ze gewoon de Gijsbrecht weer spelen... met Mark Rietman en Karin Krutsen in de hoofdrollen. Heel veel aandacht is er al voor geweest. Hoe terecht het is dat de Gijsbrecht opnieuw wordt opgevoerd... gaan we bespreken met Piet Kalis. Hij schreef een geweldige vondelbiografie een aantal jaren geleden... en is volgens mij ook verklaard fan van het stuk. Goedemorgen, meneer Kalis. Dag, goedemorgen, mevrouw ja. ja moet, kunt u nog even in een paar zinnen even dat verhaal nog weer... Uh, voor ja, vondel back in town. Fantastisch. Ik ben enorm blij met de opvoeding weer. Ja. Alle andere stukken van vondsten zijn de laatste jaren natuurlijk ook voor het voetlicht gebracht. Prachtige opvoering van Jozef in, in, uh, ja, in Egypte, vooral. Egypte ja. Daar denk ik ook aan. Mm -hmm. en, maar nu komt de Gijsbrecht weer terug en de publiciteit is enorm. Mm -hmm. een groter, gisteren de vondst van drie ja, paarden ja, ja, ja, ja. met schitterende portretten van alle acteurs. Uh, ja, ik ben er enorm blij mee. En uh, ja, ik hou van de Gijsbrecht. Ik hou van Vondel. Ik hou van dat barokke, van die taal, die kleurigheid. Ja. Schitterende Alexandrijnen. Waarbij natuurlijk wel, waarbij ik ook wel weet... dat is die dreun. Dat kan een dreun worden en het kan voorspelbaar worden. Ja. Maar als het soepel geïnterpreteerd wordt... als je de, het eindrijm een beetje laat overgaan in het geheel van de regels... Dat doen ze wel, hoor. Dan krijgt het ook een enorme power... Dat er doen ze wel bepaalde, in deze uitvoering. Bepaalde ja. elementen in het stuk. Ja. Dan denk je, God, dat grijp je zo enorm u aan. Ik krijg het bijna banaal, zeg. Ja, nou, ik moet. Ja, ik, ja Op zegt... weg hier naartoe kwam, ja. kwam ik drie ambulancewagens tegen. Dus we hadden een vrij ingewikkelde tocht hier naartoe. Oh. En ik moet u zeggen, ik neem niet aan dat ik de vierde zal zijn die op deze wijze naar de stad van, van Gijnsburg ja. moet worden teruggevoerd. Uh. Maar het is, ja, ik ben daar enorm blij mee. Maar goed, het is een stuk, het, speelt, uh, het is in, in de 17e eeuw geschreven, maar het, het, het vertelt een verhaal rond 1300, hè? Ja, 1304. Ja. En het is natuurlijk... Het is een <tie> gebeurtenis geweest... die zich in één middag heeft afgespeeld. De belegering van de stad Amsterdam. Ja, uh, 1296... wordt Floris de Vijverde vermoord. keele God, hmm. de democratische... graaf, die eigenlijk samen met... de gewone bevolking probeert... de edelen uh, buiten spel te zetten. Die wordt daar vermoord, hmm. vlak bij het Muidenslot. En uh, ja, dat... Dan, dan gaan die Haarlemmers en Egmonders en andere provincialen uit Holland... die gaan wraak nemen op Amsterdam. En dat doen ze op een middag. En ze plunderen de stad. Laten een dampende puinhoop laten ze achter... en gaan weer verder terug naar hun oninteressante plekken. En je zou kunnen zeggen... Wat heeft Vondel gedaan? Die dacht, ik ver, moet ver, hiervan maken een nationaal epos. Nou ja, en vermoorden en verkrachten, ambassade, allerlei nonnen en, ja, en wat allemaal nou, nog meer. Ja, dat is allemaal vreselijk Maar bovenin. goed, dat klinkt als een enorm spektakel. En toch zegt die resincent, ja, het is verschrikkelijk saai. Hè? De, de, ja, dat gezet... zegt hij, ja, of, of zij. Ja, ik moet aannemen dat dat ook door veel mensen gevonden wordt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar, maar je ziet namelijk de actie niets zie je niet op het toneel. Het wordt voornamelijk verteld. Ja, dat is inderdaad. En dat, dat geeft is misschien ook statisch, goed. Niet, hoor. Trouwens, moet ik opmerken dat de actie niet op het toneel wordt gebracht. <lacht> ja, ja. Want het is natuurlijk nogal een bloedige zaak. De, ook de ene verkrachting naar de andere. Ja. En vooral ook zusters die aan de heren zijn toegewijd. We kunnen daarvan niet anders zeggen dan dat pap heel dramatisch vonden was natuurlijk een barot. Kunstenaar met felle tegenstellingen. Ja. En dan krijg, dat zie je al, het speelt in de kerstnacht. De nacht van vrede op aarde, wanneer... ja, van, ja. La, van la daad, zou ik moeten zeggen... het stille nacht wordt aangegeven. He? En hij schreef dus het stuk over Gijsberg... die eigenlijk in dat, in dat stuk niet anders doet... dan alleen maar verkeerde beslissingen nemen. Ja, je zou kunnen zeggen, hij doorstaat natuurlijk... hij doorstaat natuurlijk dat beleg... Hij denkt echt dat hij gewonnen heeft. Ja. En dan, in zijn overmoed... haalt hij zelfs dat schip, het zeepaard... verwijzend naar het paard van Troje, haalt hij binnen. Hij is, je zou kunnen zeggen... hij is een Naïve. voetballer die, die uh, op het Museumplein wordt binnengehaald. De Europa Cup heeft gewonnen. En die dan, ja vergeet zichzelf en dronken wordt die nacht. Dat, hij is dronken van zijn eigen succes. Ja, en en, maar maakt hij fouten. dat is een typisch menselijk eigenschap. Laten we dat niet vergeten, mevrouw. Ja. Dat is natuurlijk toch... Dat is waar... En dat kan iedereen ook herkennen op zo'n moment. Nou, er wordt er ook gezegd. Eh, Vondel wilde de inwoners van Amsterdam. een ontstaansmythe geven. Hè, zoals Virgilius dat met Aeneas eh, heeft gedaan voor de Romeinen. Ja, ik vind het ook heel mooi dat u het had over. dat u het had over. F, ja, de Gijsbrecht die eigenlijk voortdurend mislukt. Want. Oh, kijk, ja. het grote voorbeeld is natuurlijk. Dat klopt ook, ja. daar ben ik met u eens. Het grote voorbeeld is natuurlijk Aeneas. die vluchten moet uit Trooien. Trooien dat veroverd wordt met het paard. van, van die gelijknamige stad. Het schip dat Amsterdam veroverd. dat is het zeepaard. Daar zie je dus al de eerste verwijzing. En dan. Ja, de grote. De grote voorbeelden uit de klassieke oudheid, Homerus, Vergilius, die mm -hmm. inspireren vommel natuurlijk, zoals Mick Jack en Nederlandse popgroepen van nu. En hij gaat natuurlijk, wat hij dus gaat doen, hij gaat in zijn vijf bedrijven, gaat hij, dat drama dat zich in de tijd heeft afgespeeld, gaat hij naspelen. En dan zie je inderdaad hoe Gijsbrecht mislukt. Want wat doet Eneas? Die moet vluchten, ja. maar die sticht wel Rome. Wat doet Gijsbrecht? Die vlucht en we zien hem nooit meer terug. We zien hem alleen terug op de planken van de stad Schouwburg. En dan mag hij na 300 jaar niet eens meer eigenlijk terugkomen. Nee. He, dus dat is eigenlijk... ja. Je Het is een antiheld. Hè? Het is een beetje een antiheld. Het is een antiheld, zeker. Maar daar houden we natuurlijk toch ook in onze tijd nogal voor. Straks krijgen we al die besprekingen van die boeken. Daar is, floreren het is het de antihelden. Deze van de Nederlandse literatuur. Ja, de antiheld is het lezen ja, van de Nederlandse literatuur. Voor een deel literatuur. ook, ja. Laten we en dat is voor een deel ook de menselijke conditie. We moeten helaas vaststellen dat veel van onze bedoelingen in, tenslotte toch zullen, zullen verdwijnen, en dat dat niet helemaal een succes wordt. Oorspronkelijk zou het stuk opgevoerd worden op eerste kerstdag... maar dat ja. mocht niet van de protestanten. Nee, he? want kijk, het speelt in de middeleeuwen... toen waren er nog maar weinig protestanten. Ja, die waren persoon... ja, die waren nog ver weg. Die moesten nog 300 jaar wachten op de subsidies enzovoort. Dus die, dat, dat was allemaal katholiek. Dat hele Amsterdam, dat was allemaal katholiek. Dat was ook allemaal natuurlijk, ja. En Vondel was niet katholiek op dat Vondel moment, hè? was he? niet katholiek, het was doopsgezind. Maar zat wel te piekeren, want... Drie, vier jaar later, we weten niet precies wanneer... gaat hij over naar dat paapse geloof. Dus hij zit daar natuurlijk... Het houdt hem wel bezig. Zijn moeder is kort ervoor gestorven. Dat, die was zo doopsgezind dat ze ook nooit aan de toneelstukken van Vommel ging. Want die waren tegen... Dat was wereldvermaak. Daar ging ze niet naartoe. Ze heeft dus nooit iets daarvan. Ver... Die moeder die sterft. En ik denk dat dat psychologisch een, een, een rem heeft weggenomen voor Vondel om inderdaad over te gaan naar het katholicisme... Waarvan onze grote vijanden natuurlijk, de Spanjaarden toen... dat waren natuurlijk de vertegenwoordigers van de katholieken. Dus die katholieken waren natuurlijk zeer impopulair. Ja. En Vondel die moet dus, die kan dus daar in die middeleeuwse, dat Zetting, middeleeuwse Amsterdam... Ja beschrijft hij natuurlijk, ja, bij de ondergang van die nonnen... en van bischop Gozewijn beschrijft hij natuurlijk katholieke rituelen. Ja. De predikanten waren woedend daarover, want dat kon allemaal niet... er waren geen kerken op dat moment... en dat kon allemaal niet in het publiek getoond worden. En, en wat en gebeurt er dan? Ja, dan die predikanten die zeggen... en dat bovendien nog op tweede kerstdag. Dus ondenkbaar. En die gaan dus een actie beginnen en dan stelt het stadsbestuur, zoals Amsterdam dat altijd heel verstandig doet... even uit enzovoort. En dan mag het, en waarschijnlijk zijn er ook dan wel versen geschrapt. Ja. En, te, en toen is dat een traditie geworden, die Ja, drie, ja uh, 3 januari. 3 januari, januari uh, 1638 wordt voor het eerst opgevoerd. De dinsdag erop. Uh, het is op een zondagmiddag, om een uur of vier s'middags. Uh, duizend mensen zijn er, want het, het, zal, natuurlijk, het was verboden bijna Dus iedereen gaat komen... Het is een enorm succes, een daverend succes. Eindeloos applaus, uh, applaus. Twee dagen later komen de predikanten die komen aandringen. Na deze eenmalige superstitie. vragen wij om verder verbod. En dat kan niet meer. De burgemeesters willen het niet. De burgemeesters gaan de woensdag daarna. gaan ze zelf naar de voorstelling. En het wordt dus. en het jarenlang, tot, 16, uh, tot 1969, wordt het elk jaar opgevoed. zelfs op 1 januari 1945, met de Duitsers. En ook toen is het opgevoerd. En uh, dat werd een bijna nationale manifestatie. Dat we zeggen, iedereen die daar was... het was, ik wil niet zeggen voor mijn geboorte... maar ik was te klein om er iets van te weten. Maar wat ik daarover gehoorde, ik heb mensen erover gesproken... ook in verband toen met dit boek. Men voelde, we zijn hier nu samen. En Amsterdam werd bedreigd en vernietigd op dat moment. En dat was iets dat iedereen voelde. Die Duitsers die gaan binnenkort verdwijnen enzovoorts. Maar de voorstelling is wel toen doorgegaan. Ja. Nog even over... Um Badelog, hè? Ik heb ja. een doorloper gezien. Ik moet zeggen, Carine Krutzen vond ik echt geweldig. Ja, een een fantastische, fantastische badelog. Ja. Mark Rietjeman ook trouwens, een ja. En dat is natuurlijk toch wel die confrontatie tussen die twee. Dat is nog een ja. van de dramatische hoogtepunten van ja. dat stuk. Uh, hij zegt, ga jij maar met de kinderen. Maar dan zegt ze nee, want jij bent mij mee veel meer waard dan die twee kinderen. Ja. He? Dat is natuurlijk <laughs> eigenlijk... Je hebt de kinderen gedragen onder het hart. Maar en dan u, zegt bent, u bent mijn hart zelf, ja. zegt ze dan. Gij is uit mijn hart dezelfde. Ja, Schitterend. Ja, dat is, en dat is heel ontroerend. En dat zie je bijvoorbeeld vaak. In ene, Dan wordt het even opgebouwd in een paar regels. De barok, een tegenstelling enzovoort. En dan komt er een conclusie die gewoon precies een schot in de roos is. Maar uh, zij komt over als een heel wat krachtiger, verstandiger ja, ja. vrouw... met veel meer gevoel dan, dan de Gijsbrecht zelf. Ja. Uh, die, toch, die, die, die, die steeds de verkeerde beslissingen neemt, zoals Peter al zei. Was dat nou gewaagd van Vondel? Of, of werden vrouwen wel vaker in die tijd zo gewaardeerd? Nou, vrouwen in Nederland hadden een tamelijk hoge status. Hm. Vergeleken met andere landen. Ze konden dus een zaak hebben, enzovoort. En we moeten zelfs aannemen. Er is geen portret van haar bewaard gebleven, hoor. Van mevrouw Vondel. En nee. hm. van Maaike de Wolf. He? Er is geen enkel portret. Van Vondel trouwens ook geen portret voordat hij 50 jaar werd. En dus dat is dus ook alweer geruime tijd na de opvoeding van de Gijsbrecht. Maar dan komt dus... Uh, ja, Vondel wordt op een gegeven moment... dat is al tien jaar eerder bedreigd... omdat hij een toneelstuk heeft gemaakt waarin hij de moord... zo noem ik het maar, op olde in, uh, ja uh -huh. op beeldende wijze via een Griekse held aan de orde stelt. Vondel moet onderduiken, Palamedes, wordt bedreigd... Den Haag wel. vraagt ja. zelfs een uitlevering. Al die dingen gebeuren. Vondel heeft... Ja, die is enige tijd uit zijn winkel uh, in textielwaren in de Warboestraat. De grote uh, straat in Amsterdam toen. Is hij weg geweest. Zijn vrouw heeft dat overgenomen. Oh. En ik denk ook, maar daar weten we niet zoveel van. Hij heeft ook eigenlijk pas over zijn vrouw geschreven toen ze al enkele dagen dood was. Maar ik denk ook dat die vrouw van Vommel, dat dat een vrouw met power was. Dat dus... die inderdaad... Uh, hij hem geïnspireerd heeft tot de... Tot het, het, het type badeloch. Ja. Tot de persoonlijke Ze was, het, van ze was moet, ik, moet ik zeggen, ze was al twee jaar dood. voordat het stuk werd uh, geschreven. Dus ze is in 1635 is gestorven. Tamelijk jong. Ja. En, maar Vondel hield zonder twijfel van sterke vrouwen. Hm. Dat zie je ook in al die stukken wel. En, uh, ik moet wel zeggen dat de, erotische, dat de erotische attractie van vrouwen op Vondel... die zal aanwezig zijn geweest, want hij heeft ook talloze kinderen, heeft nogal wat kinderen gemaakt. Enkele waarvan we niet helemaal zeker weten uh, of die nou geleefd hebben of niet. Omdat dat niet allemaal hm. vastgelegd werd. Maar toch waarschijnlijk een stuk of zeven kinderen. Er was ongetwijfeld dus een zekere aantrekkingskracht, moeten we aannemen. Maar als je zegt, ik wil een boek, ik zou een bloemlezing willen samenstellen... met erotische poëzie uit, de, uit het werk van Vondel, dan wordt het een tamelijk dun dingetje. <lacht> uh, waarbij ik, en ja, bij de opvoering van de Gijsbrecht natuurlijk... Terwijl hij ja, nou, verschrikkelijk veel geschreven heeft. Want als je die volledige werken ziet, nou dat is zo'n plank. Ja, ja. ja. M M maar in 1969 verdween het uiteindelijk uit de stad Schouwburg. En niet uh, zomaar. H het was stond een model voor iets wat echt uh, overleefd was. Ouderwets. Actietomaat. Oh, precies, het past. Ja, we gingen zelfs tomaten gooien. Nee, nee die ja. actietomaat was pas daarna. Maar denk, oh ja, oh ja. Denk, denkt u dat het klimaat dermate veranderd is... dat er weer <kwijnt> wel uh, euh, belangstelling voor is? Nou ja, het is op zichzelf niet zo gek... dat we van een vaste traditie, die soms ook klemmend was, af zijn. Dat vind ik op zichzelf. Maar ik las, Volksland heeft gisteren drie of vier pagina's erover gehad. Uh -huh. En iemand die zegt daarin in dat grote stuk. Uh, ja, je zou, je zou misschien iedere keer als je het stuk weer brengt, en dat zou niet elk jaar hoeven te zijn, wat mij betreft. Maar uh, je zou een andere regisseur de opdracht moeten kunnen geven, zodat dus je alle interpretaties krijgt. Ja, ja. Zoals bij Wouter. Ja. Elk jaar iemand ja. anders. En een uitdaging, een soort ja. Je intree in het theater. voor jongeren. Ja, dan krijg, dan krijg je dus die moderne versies. waar zo'n hoop mensen ongelooflijk de pesten. dan ja, nou ja, opeens dat, over Afghanistan ja. of weet nou, ik wat. Nou nee. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook. Dat, ik ben ook geen grote voorstander ervan, moet ik zeggen. Ik, ik hou genoeg van. Uh, laten we zeggen, het authentieke, zoals het geweest is. en men doet maar een stapje naar het verleden. Dat is. je spant je maar eens in. en al die dingen. Ik, zei, ik heb jarenlang lesgegeven ook. Ik zei, jullie. Jullie spannen je maar in. Oh, zo is het. Ja. Nou, ik e, e, e. nou, e, e. e. e. hoor het u zeggen. Ah, nou, heel zo. veel. Hey. <laughs> gaat, gaat, gaat u op de nieuwsdag kijken? Ja, maar niet morgen. Uh, u gaat op 3 januari ik natuurlijk. Heb ik heb ook dingen te doen, maar ik ga volgende week woensdag. U, u zo. gaat ja. natuurlijk op 3 januari. Hartelijk dank voor uw komst. U hoort de volgende biograaf Piet Kalers. <laughs> het ja, ja, ging dus over de Gijsbert van Amstel. Er wordt gespeeld door het theatergezelschap Het Toneel Speelt. Informatie over de voorstelling... Via onze website Nieuwshop.nl matter You look behind, you will surely see a face that you recognize, yeah.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 nummertje van een Deetse zanger. Mats Langer heet hij. Het nummer heet You're Not Alone. Op deze plek van de nieuwsshow praat normaal gesproken... één van onze recensenten u bij over de boeken... die u beslist moet lezen of soms juist moet overslaan. Maar u hoorde ze net al even aan het begin van het uur. Ingrid Hogevorst, Arie Storm en Pieter Steins zijn alle drie bij ons te gast. En dat is langzamerhand ook al een mooie traditie aan het worden. Om namelijk met z'n allen terug te kijken op het literaire jaar 2011. En misschien als het tijd over is nog even een blik te werpen op het komende. Goed, uh, fijn dat jullie er alle drie zijn. Uh, ja. Was het een, over het algemeen een goed boekenjaar, Pieter Stijns? Nou ja, ik denk dat ieder jaar is natuurlijk een goed boekenjaar. Oh. Omdat er alt altijd wel heel veel uh, goede boeken verschijnen. En je, je hoeft je geen momenten te vervelen. En je hoeft maar een boekhandel in te lopen. En je ziet echt... Nee, maar zaten er echt aantal uitschieters. Over. Nou, en dan moet je natuurlijk... Want de vraag die je stelt gaat natuurlijk heel erg over... Was het voor bijvoorbeeld de Nederlandse literatuur een heel goed jaar? Nee. En dan... Dus daar, daar heb ik inderdaad nog wel gereden twijfels bij. Uh, ik, ik heb het boek waar, waar iedereen het over heeft dit jaar, heb ik niet gelezen. Dat is Tonio van AFTA van der Heide. Um, om, ja, op de een of andere Pardon, manier, niet. Heb, nou, het is een heel dik boek, maar dat is niet de reden, want ik lees heel veel andere dikke boeken. Uh, maar het is ook een boek wat me van begin af aan enorm heeft afgestoten waar ik echt van, van denk, ik, ik wil dit niet lezen... en ik wil ook niet weten wat erin staat. En dat heeft deels te maken natuurlijk... het gaat over iets verschrikkelijks, het gaat over de dood van en je kind. En heel privé, hè? En, maar heel privé. En ik, ik, ik vind ook, dat moet privé blijven. En het is heel raar als Van der Heijden... want daar hadden we het net um, na over... een boek had geschreven dat echt fictie was... waarin die dood van de zoon... Was gefictionaliseerd, dan was ik zeker dat boek gaan lezen. Ja, maar het maar is dat, zo, zo dichterbij ja, ja, en mag ik alle in interviews. Je? Ja, ja. ja. Ik het dat even wat Jij juist, noemde het aan het begin. Nee, maar u. dat ja. vind ik namelijk juist zo knap. Het is een echte roman, Pieter. Hij heeft er dus een echt spannend verhaal van gemaakt. En daarom vind ik dit boek echt een meesterstuk, omdat het laat zien wat schrijven vermag. Namelijk je verweren tegen die medogeloze. Op je afstromende werkelijkheid. Ja, maar nog nee, even, wacht even, wacht even, laat me even uitpraten. En uh, dus, die, uh, die, die, die, uh, hij stelt zich daartegen verweer met een verhaal. En natuurlijk is dat verhaal, uh, dat is allemaal echt gebeurd. Maar hij maakt er ook echt een roman van. Ja, maar, en, en, maar dan en, snap en, ik niet. Uh, wat is dan, want een roman, hè, de, laten we zeggen dat de definitie van roman berust op het feit dat het fictie is dat het een verzonnen verhaal vertelt... of een verhaal in een gefictionaliseerde vorm vertelt... dat is dit niet. En de reden dat ik dat weet zonder dat ik het boek heb gelezen... is dat voortdurend in alle kranten interviews met uh, Van der Heijden staan... over... Nou ja, de, hoe één op één het is. En nogmaals, hij heeft er literatuur van gemaakt. Daar ben ik meteen met je eens. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar hij heeft er geen fictie van gemaakt. En hij zou dus ook nooit voor de Librisprijs genomineerd hoeven zijn. En zeker die Librisprijs ook niet hebben hoeven oh, krijgen. Goed, Adi nee, mag nee, over nee, dit nee, boek nee, ook een duit in het zakje Ja, even, want hij heeft de, de AcoPress niet gekregen. Libris kan hij nog krijgen van tekenen. Ja, maar daar kan ja. hij niet eens meedoen. Dan uh, wordt hij niet... Oh, ja, volgens nee. jou dan. Maar, uh, ja. Ja. Ja. ja, ik heb het hier besproken net ja. toen het uit was. En uh, ik vind het ook een lastig boek. Hè, in die zin dat... Mm. Nou, ik ken die mensen ook. En, uh, uh, en je vraagt je ook af of je als schrijver dit zou doen. Hè? Je, je kind is net overleden. Ga je dan zo'n hele roman. Uh, uh. Nou, hij legt ook in het boek uit dat hij, waarom hij dat doet en dat hij dat ook doet. Hè? Dus dat, dat, dat hij ook die aarzeling gehad heeft. Ga ik vijf jaar wachten en daar een meer bezonken geheel van maken... of ga ik meteen aan de slag? Hij is meteen aan de slag gegaan. En dan ben ik het met Ingrid eens. Dan zie je de grote, de grote romanschrijver die die is. Het is inderdaad, het staat rekening met een roman op. Ja, want het wij is... hebben het erover gehad... dat je halverwege, jij zei toen tegen mij... je weet dat, uh, dat zijn zoon dood is... Ja. maar als je het boek leest... dan is dan, dan, dan lees dat weg. Je hoopt raar genoeg ja. op een goede afloop. Terwijl ja. je hebt de, de dus... afloop in het boek zelfs ook nog te lezen gekregen. Exact. En dat is toch wel heel... dus als ik alles weghaal, of, of je hem kent... of, of de, Mm -hmm. of het echt gebeurd is, of... Uh, he, al dat soort vragen, als je die terzijde schuift... als je denkt, het is een voorkomen anoniem boek... geschreven door een anoniem persoon... ja, dan is het een fenomenale roman. En alle, alle aarzelingen die je hebt, of die Pieter heeft... die kan ik heel goed begrijpen... maar die komen allemaal van die, van die buitenliteraire omstandigheden vandaan. Van, uh, uh, ja, het is... Uh, en daar komt nog iets bij... Van der Heijden heeft het zijn hele leven al zo gedaan. Al zijn romans hebben een stevige autobiografische kern. En dan kom je weer op een ethische kwestie. Kan je dat bij je zoon? Alle romans hebben vaak een hele stevige autobiografische kern. In het algemeen wel, maar. Waar heb je het over? Natuurlijk heb het over. Ik snap de aarzeling van Pieter heel goed. Maar is het ook niet zo dat dit soort gebeurtenissen voor een schrijver die toch op deze manier bezig is. echt onvermijdelijk is dat hij er eens mee moet? Ja, maar meestal pas later. Hoe is dat? Nou, het is, nou, is inderdaad heel heet ja, van de naald, het om het maar te zeggen, ja, geschreven. Ja, het boek ja, lag er ja, binnen ja. een jaar na de dood. Ja, ja, uh, ja. Ja, ja, dat is heel erg snel. Maar het dat heel is... snel, met ja. het voegt juist toch weer wel toe. Want ja. Ja. op een soort meterniveau wordt er weer over het boek in het boek gesproken. Van, kan dit wel? Ja. Dus hij stelt die vraag zelf ook. Maar het, het is kennelijk ja. toch, we hebben het nu over dit boek. Kennelijk is er toch een boek dat in 2011, om wat voor reden dan ook, voor heel nou, veel mensen, enorm puur Het is het boek van het jaar, omdat, ja, dit is het conversation piece van het jaar. Dat vind je wel. Er is ook nog een half jaar lang. Later kwam Corny Palmer met haar boek over een ja, dood. Die hiervan ongeveer een genre heeft gemaakt. He? Ja, precies. Die nou. eruit heeft gevonden, zou je bijna kunnen zeggen. Maar... <laughs> uh, en dan uh. vooral ook in samenspel, want dat is dan toch wel belangrijk... in samenspel met de media... He? Uh, meteen vanaf het begin zeggen ik geef maar één interview of ik geef geen interviews en vervolgens in alle kranten uitgebreid gaan vertellen over, uh, nou ja, over dat boek en dat boek nog eens een uh -huh. keer dunnetjes overdoen. Dus het is een soort samenspel met, uh, met alles wat, ja, wat er mediaal omheen zit. Dat heeft Connie Palme inderdaad groot gemaakt in Nederland. Ja. Goed, dus dat is eigenlijk toch dat is het boek van het jaar. Is er ook een, uh, een goed, daar, je, goed literaire jaar? Daar, jij was ermee begonnen, Ari. Zeg jij, het is voor de Nederlandse literatuur een goed jaar geweest. Af, Antonio gaan we nu even niet nee, over goed, Maar ik, ik zat even natuurlijk te kijken voor vandaag van wat, uh, wat ja. heb ik nou positief besproken? Ja. En ik heb de reputatie van een beetje een, een negatief. Hè, een, Is dat Een, een zo? harde recensent, nou, dat hoor je wel eens. Zorg ook wel eens voor jou, Miek. <laughs> nou, je kan soms in maar de krant een boek ja, nog meer ja, samen maar ik, ik zat even hey. te kijken in, wat ik in de krant uh, positief besproken heb dit jaar. En dan kom ik toch wel tot een vrij uh, grote score. Dat er vrij veel boeken. En, nou, ik noemde die uh, Stefan Enter al. Ja. Uh, Grip? Uh, uh, Grip ja. En uh, Robert Wellagen wil ik meteen in één adem doornoemen, uh, met Porta Romane. Dat zijn relatief jonge schrijvers. Die enter is al iets ouder, hoor, maar die wellage is nog geen dertig. Uh, Pieter zal het misschien straks hebben over Mikkel Bulnes. Die heeft hetzelfde. Wat het leukste is, zijn dat dat zijn relatief jonge schrijvers... die drie, vier boeken hebben gepubliceerd... en die nu echt met een groot boek zijn gekomen. Tenminste, ze ja. maken mm -hmm. verschillen. En, uh, maar ik vind dat ze nu echt doorgebroken zijn. Dus in die zin is dit wel een belangrijk jaar. Ja, ja. Ingrid, Voor nou, jij Ik een mooie vond het ook wel een, uh, een, uh, iets anders wat ik graag wilde noemen. Het was ook een jaar waarin twee geweldige biografieën uh, verschenen. Mm -hmm. Waarin een... Zelfs een geheime moordzaak werd onthuld. Aden Dolaert, die iemand heeft vermoord, wat we, we hebben begrepen. He, onze Nederlandse Hemingway. Uh, Hans Odink heeft dat, echt, uh, dat leven heel mooi neergezet in het dronken van het leven. En natuurlijk Hots. Uh, he, uh, okay. Door allerlei truins neergezet in geluk kun je alleen schilderen. Dat vond ik twee. Uh, ik vond het echt hele goede boeken. Heel fijn ook om te lezen. En ook om er iets over te vertellen op de radio. En Fazalis. Hoort hij ja. er van jou ook bij? De, de uh, heb ik alleen niet gelezen. Van Maaike Mee. Dus was dat niet al eerder trouwens? Nee, dat nee, nee, was nee, ook van dit, ja. dit jaar. Dat was oh, dit jaar. Okay. Ja. Ja. Ja, je had extra veel aandacht voor biografieën door die boekenweek. Ja. Al. Dus, ja. Ja. Ja. dus dat uh, is goed gejaar dus van Nederland. Uh, ja, nou... Ja, nou niet heel erg heel erg goed, maar ik wou deze biografie toch de okay. iets over. Even een ander onderwerp. Het is tegenwoordig niet makkelijk, denk ik, om als debutant je boek onder de aandacht te brengen. Wat je hebt gezien in het afgelopen jaar is dat mensen daar enorm creatief in, in worden. Hè? Dichteres die dan een bekende Nederlandse dichtervoorraad lezen op de website. Of mensen die, die hun boeken in de treinen neerleggen. Is dat een, een, iets? Ja, hebben jullie daar iets over van zeggen. Ja, dat vinden we leuk? Of. Uh, nou ja, de, de boekenmarkt wordt, wordt uh, steeds overspannender. Dus, uh... ja. Het uh, uh, is uitgelegd al vaak, hoor. Dat, uh, je hebt bestsellers en je hebt slecht verkopende boeken... en het middensegment is een beetje aan het verdwijnen. Dus tot, tot toch niet zo heel lang geleden had je mensen... die verkochten 7000, 8000 exemplaren. Uh, dat is heel redelijk. Ja. Dat is een beetje aan het, aan het verdwijnen. Terwijl uh, beginnende schrijvers of schrijvers die telkens de boot missen... zien wel uh, allerlei schrijvers uh, tweede huizen kopen en miljonair worden. Ja. Dus schrijvers zelf krijgen worden een beetje overspannen. Heel, heel dat weinig. zijn er dus heel weinig. Dus om, uh, maar ja, daar wil iedereen bij horen. En dat maakt sommige schrijvers erg nerveus en actief. En hm. inderdaad, dan krijg je van die rare acties en nieren sprake afstaan. Van... <laughs> Wat, Wat zei je? In de literatuur. Ja, ja nou, de groot, sprake van grote denivellering. En dat, is, en dat is inderdaad wel heel jammer. Want je hebt, ja, je hebt dus inderdaad die, die de big shots, die maar doorverkopen. En waarbij het ook een soort sneeuwbal wordt, wat steeds groter wordt. Dit jaar was een van de grote voorbeelden daarvan... Peter Bualda, eigenlijk een boek van vorig jaar. 2010. Um, ja. Van 2010. En dat, uh, ja, dat boek is dit jaar... echt gigantisch gaan lopen. En als je dan ziet dat het eenmaal 20.000, 30 30.000... exemplaren heeft verkocht, dan krijgt het... een soort vliegwieleffect en dan wordt het... enorm groot. En... Uh, aan de andere kant, inderdaad, ja, de, de schrijvers die misschien duizend exemplaren. Krabelaars. Ja, nou, dat uitgevers is heel bedenken heel natuurlijk ook maar, allemaal dingen. Want Van der Rijssel ja, het... uh, kreeg een mailtje in ieder geval van de uitgever van Van der Rijzen vor, uh, vorige uh -huh. week. Dat je één nacht kon je haar nieuwe boek. Downloaden. Ja, als e ik was in Suriname. In Suriname hebben ze geen geld om boeken te kopen. Dus vandaar dat ik het meteen dat heb doorgestuurd naar het instituut waar ik les gaf. Ja. Jongens, download het. En daar kopiëren ze namelijk ook boeken. Hè? Ze kopen één boek en dat wordt voor door iedereen gekopieerd. Met een kaft en alles. Het dus ziet eruit als dus een boek. Alleen je denkt, wat een raar boek is dit. En dan begrijp nee. je dat het een kopie is: roofdrukken. Ja, ja roofdrukken. Zijn dat eigenlijk. Ja. Tuurlijk, ja. Maar hoe zit het in het algemeen? Want uh, de boekhandels, die komen in de problemen. Dat, uh, ja. En merk je alles. De uitgeverijen komen in de problemen. Toch lijkt het wel alsof er niet minder verschijnt. Nee, nee maar dat is ook heel moeilijk om, uh, om precies te bepalen. We, we hebben dat uh, toevallig geprobeerd dit jaar na te gaan... aan het begin van het seizoen, om eens te kijken van in de uitgeverscatalogie. Die brengen een catalogie uh, drie keer per jaar uit... en daar konden ze aan wat ze gaan uitgeven. En dan eens kijken wat er nou daadwerkelijk is verschenen... van alles wat een jaar geleden werd aangekondigd. En kijken hoeveel uh, titels er dit jaar worden uitgegeven... en hoeveel dat vorig jaar was. En dat was heel moeilijk om... ten eerste was het heel moeilijk om na te gaan... om dat precies na te gaan. Uitgevers willen zelf daar in ieder geval al geen mededelingen over doen. En als je gaat tellen, dan zag je dat het inderdaad... tussen de vijf en de tien boeken minder was. Het is niet echt uh, heel erg veel... Dus je, je hebt eigenlijk het idee van het blijft een beetje hetzelfde. En dat is natuurlijk omdat die uitgevers schokken dat als wij die 100 boeken uh, uh, uitgeven, dan zit er misschien wel dat ene boek bij, die ene Bual daarbij, ja, maar... die ons die 100, 200.000 exemplaren uitgeeft. Maar gaat daar opleven. moet toch ergens een moment komen dat er daar een klap van je ziet ook een beetje de trend dat <kuggen> uitgevers juist minder boeken willen uitgeven. Hè? Je ziet zelfs dat uitgeverijen om die reden verdwijnen. Hè? Of uh, dat ze, dat ze ja, samen gaan. gaan. Om steeds meer aandacht te geven aan minder boeken. Ja. Hè? Om daar een plan bij te bedenken. Alleen het, het negatieve... Uh, het gaat zo slecht dat ze dan de boeken die ze uitkiezen... Dat zijn eigenlijk de boeken die al het meest kansrijk zijn. Dat zijn eigenlijk al de bestsellers waar ze op gaan zitten. En die gaan ze dan nog verder... Een beetje uh, het aankoopprincipe. Uh, ja, het dus het, het wordt ja. aan alle kanten steeds smaller. Je komt een boekwinkel binnen. Daar worden misschien wel meer boeken verkocht dan, dan voor. Booger, maar het zijn telkens dezelfde boeken. Ja. En dat is, dat is wat er aan de hand is. Um, is het ook nog aardig om het even te hebben over de, de schrijvers die ons ontvallen zijn dit jaar? Ingrid, Helle Haase, ja, denk ja, ik ja. dan meteen. Aan. Ja, inderdaad. Ja, er zijn nogal wat, hè? Clark Eckert, ja. Ja. Helle Haase, Springer. Ja. Het is uh, t -t best veel. En er was ook nog een literair uh, reddetje trouwens dit jaar. Maar het is eventjes... Uh, maar e eerst, dat de ja, eerst de ontvallen. Ja, er ja, waren geen, geen reddetjes. Ja, helaas. Ja, helaas. Ja, ja, de ja, zijn wel de grootste. Ja, tenminste misschien vergeet ik nu iemand. Nee, Zal je het je wel eens zijn. Vergeten, Want het is natuurlijk weer een <laughs> jaar vol hè? doden. Ja, nee, ja, ja. maar goed. Dat is niet te vergelijken. Nou, je zou nog in het buitenland kunnen denken aan iemand die echt altijd Nobelprijswaardig werd geacht. Christa Wolf. Die is overleden. Dus dat is echt qua wereldliteratuur een van de grote schrijfster, de, de ja. grote schrijfster van Oost van de DDR. Ja. Uh, maar goed, het is natuurlijk hele ja. het. Hè? We, we Dat... hebben nu bijna elk jaar is er wel één zo'n grote koryfee uit de Nederlandse literatuur die overleidt. Vorig jaar was het nu. Ze zijn schrijvers met ja, wie je daarvoor... bent grootgebracht. Ja. Dat is zo gek. Je bent echt nee, grootgebracht met moeders. met... met, ja. uh, met maar, uh, maar moeten we ook dus niet zo langzaam niet Hellehaanse postuum tot de, de, de grote vier dan gaan Nou, dat rekenen. was meteen wat in alle necologieën ja. stond, ja. van, de grote drie. Maar waarom was het niet de grote vier? Nou. En je ziet ook, ja, uh, wat mij betreft wordt ze daarbij, maar je zag wat er gebeurde ook. Bij Moelisch kregen we het op tv te zien, de begrafenis. Bij Wolkers was het ook. Bij Hella. Ze was relatief rustig. He, uh, maar het was ook uh, omdat ze dat zelf wil dat wilde. Dat wilde ze zelf. Ja. Dus, en dat is typerend voor haar schrijverschap. Dus ze heeft nooit dat, dat uh, hanige gehad van inderdaad de grote drie Reven, Hermans en Moelies. Want Reven, Hermans en Moelies was natuurlijk niet alleen de literair criterium, maar ook een, een propagandamiddel van drie heren. En, en daar ze heeft wel, ze zich altijd uh, veel van gehouden. ze gaan. wel op uh, tv was. He? Ze was op, in al die programma's. Ja, wel, nee, er was veel aandacht Samen voor. en terecht, met, uh, ja, uh, ze, ze was ja, best actief ja, daarin. He? Ze deed toch mee met dat uh, weet het, hele beroemde programma, tele ja. in de jaren zestig, uh, ja, met, met een Beaumans. Ja, ja, ja, heel leuk taalprogramma. Dus was, die bekend deed het wel, maar het ging haar toch uh, duidelijk. Ja, en typerend voor haar was ook dat als er een interview was, Haagse uh, uh, Hermans, dan interviewde zij Hermans. Er was geen sprake van dat Hermans, Hermans. zich zou laten interviewen. Ja. <lacht> maar goed, <lacht> die generatie, die is het nu bijna niet meer, hè? Die is... Nee, nou, je hebt, je hebt natuurlijk, gelukkig zou ik bijna willen zeggen, die heeft dit jaar ook heel erg in het zonnetje gestaan, Remco Kampert ja. nog. Uh, die, die is niet helemaal dezelfde generatie, maar natuurlijk toch wel de generatie van de vijftigers. Ja, Kouwenaar. Uh, de Kouwenaar die, uh, van de vijftigers. Die leeft niet ook dat we nog, nog zitten te wachten tot hij dit jaar... Nee, de, nee, nee, nee, nee, nee, maar goed. Nee, maar goed, uh, maar maar dus de, de, de, niet de hele generatie is weg. Maar goed, die, die drie die de jaar Klaus, 60 hebben bepaald. Klaus, en Klaus is Klaus, weg. Nee. Welke wel rellietje wilde jij nog kwijten, Ingrid? Nou, ik ja. dat, dat, dat vond ik zo idioot. <laughs> Joris van Kasteren, die had het zusje van de bruid geschreven. Dat was, die jongens zijn echt helemaal verguist. En toen dacht ik, nou, dat is dus ook uh, wonderlijk. wat hem gebeurt, zeg maar, wat je in het klein... als je een roman over je familie schrijft... dan uh, was... vinden de familieleden dat uh, niet prettig. Uh, en dan krijg je dat meestal uh, te horen. Uh, hè, want je hebt dat veel te herkenbaar gedaan. En het klopt niet. En hij... Ik kreeg dat eigenlijk nu te horen. Want zijn roman speelde zich af in het journalistieke wereldje... rond de Goede Amsterdammer. En uh, daar gebeurde dus eigenlijk het, precies hetzelfde. En dat werd, uh, hij werd echt... Uh, wat ik, ik vond die stukken echt belachelijk. Van dat, dat had, dat, weet ik van wat ze zeiden, een riool... Riool, ja, euh, het dat is, is gewoon een boek ja, over een liefdesrelatie. Ja, het is een roman op de markt gezet, maar iedereen herkende iedereen ja, uh, eigenlijk Te herkenbaar. Dat dat was, uh, maar dat is wat ja. familie altijd zegt, is dus te herkenbaar. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar <dat> is wel <laughs> het is typisch... alleen maar herkenbaar zover jij de mensen kent. Maar het is wel typisch iets van deze tijd, want we hadden het ook al even over Tonio. Die, die grenzen zijn aan het vervagen. Uh, wat is een roman, wat is, wat is non-fictie, wat is fictie? En dat is wat Joris van Kastgen een beetje is overkomen. Ik, vond het, ik vind hem een goede schrijver. Ik vond het niet zijn beste boek, hoor. Ik vond dat Lelystad een veel beter boek. Uh, he, uh, maar het is als uh, roman gepresenteerd. Terwijl, ja, is het eigenlijk wel een roman, hè? Want, uh, je kon, vroeger zou je dat dan een sleutelroman noemen. Maar dat kwam dan één of twee keer per jaar kwam er zo'n boek uit. Dan had je een, uh, de grachtengordel van Meising, kan ik me nog herinneren. Uh, eind jaren 80, waar, of begin jaren 90... waar een hoop gedoe over ontstond. omdat er, uh, mm -hmm. de tijd ging dan... Uh, een sleutelroman noem je dat, toch? Ja, dat noemde je een sleutelroman, ja. inderdaad. Ja. Uh, uh, maar uh, uh, nu gebeurt het bij elk boek zo'n beetje... omdat iedereen zo dicht op de werkelijkheid lijkt te schrijven. En Joris van Kastroen had de pech... Dat hij, uh, dat hij mensen uit journalistieke kringen in Amsterdam koos. Dus uit de Groene Amsterdammer Precies. en uit de NRC. En, uh, ja. Dus die herkenden zich opeens. En dan heb je gebonden in glazen. Hij stuikte duidelijk ja. op een taboe. Ah ja. en maar een, uh, mag wonderlijke mag rel. Mag ik toch nog even een land spreken? Want nu heb ik het ja. gewoon door. Ook waarom ik dan... Nu ik Arie hoor praten, waarom ik dan ook niet aan AFTH van der Heijden ben begonnen en ook niet Connie Palm heb gelezen. Ik wil dan toch een lans breken voor de fantasie in boeken. Van dat je um, ja, echt schrijvers die iets helemaal uit zichzelf construeren. Want jij zegt ja. Ieder boek is autobiografisch. Ja, natuurlijk. Want het wordt geschreven door een schrijver... en die legt er van alles in wat zijn eigen gedachten zijn. Maar een van de andere boeken die ik had willen, twee andere boeken die ik had willen noemen... Bij, uh -huh. uh, ja, hè, bij, bij, bij de beste boeken van dit jaar. Eén is van Jennifer Egan, een Amerikaanse schrijfster... En die heeft een boek geschreven, het heet in het Engels... A Visit from the Goon Squad, ingewikkelde titel. In het Nederlands heet het Bezoek van de Knokploeg. En dat is een boek dat eigenlijk... Uh, dat beschrijft de geschiedenis van Amerika na 1980, heel kort gezegd. Uh, vanuit het uh, oogpunt van de uh, popmuziek. En ook nog dat. Zij zelf heeft daar helemaal niets mee. Ik heb haar gesproken en uh, daar uitgebreid over ondervraagd. Ze is helemaal niks mee. Het is allemaal berust allemaal op wat zij heeft bedacht en wat ze misschien heeft geresearched. En ze heeft een fantastisch boek geschreven... dat ook nog eens een keer in de vorm heel bijzonder is... omdat het bestaat eigenlijk uit korte verhalen. Dus het is een cyclus van korte verhalen... die allemaal op een andere manier geschreven zijn... Die, waar je niet voortdurend zit te denken van... oh, hoe zou dit zich verhouden tot de werkelijkheid? Nee, het is de werkelijkheid zelf van dat boek. Prachtig boek, waarin dus de schrijver zijn fantasie laat gaan. Mikel Boulness, net genoemd door Ari... Uh, een heel dik boek, echt een ontzettend dik boek. Ik vrees dat dat ook een echte handicap is geweest voor uh, hoeveel dit boek is gelezen in Nederland. Het bloed in onze aderen is een boek waarbij die teruggaat naar een periode die ons helemaal niets zegt, namelijk de periode voor de Spaanse Burgeroorlog, en schrijft daar echt een fantastisch, spannend, mm. thrillerachtig boek wat tegelijkertijd ook politiek is over. En dat, ja, natuurlijk zit daar, dan kan je ook zeggen, ja, natuurlijk zit daar ook autobiografische elementen in, maar het is niet. Het, het is op een schaal van 1 op 10... zit het veel dichter naar de 10 van, van de fantasie toe... dan de boeken nou, waar is, we het net over Peter, hadden. Pieter, dat weet je niet. Je weet het alleen maar als je de mensen kent. Dat is het, uh, je weet namelijk... Zo, zij kan dat aan jou zeggen. Hoe weet je dat nou? Dat weet je alleen. Kijk, je kent Connie Palmer, je kent Hans Vermeer, je kent Ali van der Heijden, dat is jouw kring. Maar op het moment dat het over een Amerikaanse schrijver of bijvoorbeeld een Franse schrijver als ik even mag aanhaken, dat is mijn absolute ja, favoriet iedereen van moet dit je jaar. Marie Guy, ja. drie maar, sterke ja. vrouwen. Je weet niet. Ja, vind ik een geweldig boek en ja. dat vind ik fantasierijk en lyrisch. Maar wat, wat ik, nou, weet, je toch weet, niet. Je ik weet, weet toch niet of dat... Nou, maar, bij Bulnes zie je, en daarom vind ik het... Ik vind het ook een razend knap en een zeer goed boek. Zie je dat hij heel goed in het hoofd van verschillende personages kruipt. En mm. er, zitten, er zitten vijf, zes, zeven hoofdpersonen in... Mm. en hij weet bij elke hoofdpersoon een andere toon aan te slaan. En natuurlijk kent, heeft hij misschien eigenlijk zijn buurvrouw geportretteerd... in die, in die Spaanse middenres uit de, uit de Spaanse burgeroorlog. Dat weet je inderdaad niet. Dat die, daar heeft hij zich misschien laten inspireren. Maar het heeft een breedte die... en dat ben ik wel met Pieter eens. Niet bij Tony, want dat is dan weer zo superieur gedaan. Maar, eh, maar het heeft een breedte die je bij veel Nederlandse romans vaak wel mist. Goed. Die, ja. We maken even de, de, de stapeltjes af, want jullie hebben... Stapeltjes. En dan straks dan zeggen jullie, ja, maar ik heb dit en dit boek niet mogen noemen. ik zie het nu alweer aankomen. Dus laten we dat eerst even afhandelen. Tony op je genoemd. Jij, Maria, ja. jij heb je. Maria Jij, ja, drie sterke vrouwen. Ja. Ja, dat vond ik een geweldig Boek zijn gelezen: uh, schrijfster. Uh, schrijfster uh, Franse schrijfster. Dus eerste zwarte uh, schrijfster. Eerste frances, fr uh, zwarte schrijver, die uh, ook als vrouw de, de grote Prix Concours kreeg, Grote Franse Prijs. En ik vond het boek. Echt heel indrukwekkend. Was ja. ik echt, dat is uh, geweldig. Iemand die zo'n stilistisch vertoon heeft. Er zit zoveel drive achter het boek. Ik geloof dat ik daar echt van hou. Van boeken waar je voelt van. Uh, ik, iemand durf wat. En dat had ik dus ook met David Fan. Dat heb ik gedaan. Dat, dit eerste boek, Legende van het Zelfmoord van David Fenn, Debuut heb ik gedaan vorig jaar. Uh, met oud jaar, of met Nieuwjaar weet ik nog. En ook zijn tweede boek. En dat, vond, dat vond ik ook een geweldig boek. Stilistisch. Uh, uh, daar zit uh, nou, bij hem enorme natuur. Die, die natuur van Alaska. Zijn boek dat speelt zich uh, helemaal af. Uh, in de, uh, Alaska ja, wa, Wat gaat... bedoel je daarmee? Uh, uh, dat boek dat, dat roept de kou op. Het is een jongen. Dit, uh, ik heb dat toen allemaal verteld. Er zit ook een heel verhaal achter. Zijn vader heeft zelfmoord gepleegd. En op een vreselijke manier. En hij heeft echt dat boek... Uh, 30 jaar zitten heeft hij over dat boek nagedacht van hoe ga ik dat vormgeven dat verhaal en dat heeft hij op een hele bijzondere manier gedaan namelijk door allerlei verschillende verhalen die elkaar spiegelen ja. en die verhalen die ze hebben allemaal één gemeenschap denken dat het zich afspeelt in Alaska in die kou en je, je, je, voelt, je voelt het koude water je, die die natuurbeschrijvingen zijn zijn geweldig. En dat je weet hoe moeilijk het is uh, als om de natuur te beschrijven. Dat is namelijk heel erg moeilijk. En dat doet hij dus heel erg goed. En er zit een enorme... Uh, beide hebben... Die boeken die moesten er gewoon komen. Die moesten, dat zijn hele sterke... Stilistisch ook hele sterke boeken. En ik had uh, als non-fictie... De Patagonische Haas. Prachtig de met, Lansman. Ja, ja, prachtige herinneringen van Kloot Claude, uh, Claude Landsman. Maken van Shoah. En het is als je iets wil weten over de vorige eeuw... hij beschrijft gewoon die eeuw. En op zo'n goede manier. Ook helemaal trouwens in de breedte, de hele geschiedenis. Maar zonder zichzelf daarbij te verliezen. Ja. En ook, hij is ook bescheiden. Ja. En tegelijkertijd... Heel groot. Arie, heb jij nog een paar boeken van je lijstje die je nog wil noemen? Ja, ja, nou, ik. Uh, uh, Tonio heb al je genoemd. gedaan, ja. Stefan Enter heb je gemaakt. ik, ik, ik wilde wel uit. Maar goed, ik ga niet. En dan die Robert dat de, de uh, Porta-Romanen. Ja. Uh, in het buitenland is ook heel veel uh, goeds verschenen. Mm. Uh, in Nederland hebben we ons eigen schandaaltje met prijzen altijd. In het buitenland had je het schandaaltje. Oh, gaan we het rond... nog even over hebben, over die prijzen zometeen? Oh ja, nou, ja, ja. Ellen Hollinghurst, kind van een vreemdes. He, uh, voor de boekenprijs ja. stond nog niet eens op de, op de shortlist. Nou, dat is een van de. Dat doet me een klein beetje denken aan, aan wat, wat we over dat is zo'n boek over een hele eeuw. Hè, uh, vanuit het perspectief ja. van uh, verschillende mensen. Maar centraal staat een gedicht geschreven... door een homoseksuele jonge man uh, aan het begin van de 20e eeuw. Die man die, uh, die verdwijnt gauw uit het boek... omdat hij uh, in de Eerste mm -hmm. Wereldoorlog uh, doodgaat. Maar dan gaat het vervolgens over dat gedicht... en wat mensen daarmee doen. Nou, dat, is, dat boek is fenomenaal uh, geschreven. En dat is zo fenomenaal geschreven. En daar hou ik heel veel van bij literatuur. Omdat het zo'n levendagboek is. Mm -hmm. Hollinghurst kan echt scènes oproepen en neerzetten dat je erbij bent. En dat zit in zijn metaforiek. Uh, uh, uh, slechte schrijvers beschrijven personages altijd in stilstand. Dat ze bijvoorbeeld in de spiegel kijken of zo. Hollingers ja. beschrijven personages altijd als ze een kamer binnenrennen. Uh, ja. Nou, dat doet hij geweldig, ja. Nou, Oké, okay, uh, Piet... Pieter, heb jij nog een paar nou, titels? Ik denk dat ik nog wel iets in ieder geval over wil zeggen. Want dat is natuurlijk alleen aan, om tien uur aan de orde geweest. En wellicht ja? zijn zijn de mensen later ingeschakeld. Ja? Dat is uh, Joshua Foer. Het geheugenpaleis. Wat, uh, wat ik een hele mooie combinatie vind. Van, kijk, als ik, uh, ik ben niet zo'n biografieënlezer, Moet ik eerlijk zeggen. Uh, als ik dan een non-fictieboek lees. Dan moet het in een, een boek zijn. Wat me heel erg inspireert. En dat me stimuleert. En dat is dit boek van Joshua Foer geweest. Uh, hij... Beschrijft hoe hij binnen een, ja, in een jaar tijd uh, geheugenkampioen van Amerika werd. Dat is al een geweldige beschrijving. Hè? Hij Je was man... zo'n cirkel die elke dag zijn auto'sleutel kwijt was. Hè? Alles uh, werkelijk. Uh, hij, hij noemt dat er, aan het begin van het boek, gaat hij dat ook allemaal mm. vertellen. Van hoe slecht zijn geheugen is. En dan zegt hij: van nee, Toen kwam ik als journalist op de, de, de Amerikaanse kampioenschappen uh, dingen onthouden. Want daar komt het eigenlijk op neer. En hij vond dat fascinerend. En hij ontmoet daar mensen. En die gaan hem leren om dat ook te doen. En hij wordt daar heel snel heel goed in. En besluit dan om volgend jaar aan die kampioenschappen mee te doen. En hij wint ze dan ook. Nou, dat is, dat is al een prachtig verhaal. Ja. Maar tegelijkertijd vertelt hij dan. En dat is natuurlijk het leerzame, tussen aanhalingstekens van dit boek. Eh, vertelt hij hoe mensen in de loop der eeuwen hebben geprobeerd om dingen te onthouden. Wat ook al heel erg fascinerend is. Dus het is... Eh, je krijgt zelf het idee van: ik, ik wil ook zo worden. Eh, maar je krijgt ook eh, heel goed te horen van hoe dat in het verleden, hoe mensen daar geworsteld mee hebben. En wat voor technieken ze zichzelf hebben aangeleerd om dat naar voren ja. te brengen. Heel erg, en dan is het ook nog eens een keer heel goed geschreven: Joshua Foer is de broer van de beroemde Jonathan Saffron oh. voor. Nou, uh, qua geheugen is, is er zo, niks mis uh, hoor, Pieter. Het is een familietrekje uh, wat je schrijft. Uh. <laughs> ja, nou ja, genetisch okay. is het duidelijk echt een, echt een sterk schrijversgen... in deze uh, familie voor in, uh, En je hebt ook opgezet. nog Cronenberg. Kronenberg. Liggen. Ja, en ik heb ook nog als Nederlands non-fictieboek... waar ik echt heel erg van genoten heb. En dat is niet omdat het zo geweldig is geschreven... maar het is wel heel enthousiasmerend ja. geschreven. Salomon Kronenberg met Waarom de hel naar zwavel stinkt. Uh, die gewoon op een hele originele manier... Dat is een geoloog, een hoogleraar geologie. En, maar met een hele literaire belangstelling. En die dus inderdaad alle literaire bronnen is afgegaan. Om te kijken, wat zeggen die over de hel? Vergilius, Dante, noem het maar op. Hoe beschrijven die de hel? Hoe beschrijven die de ingangen naar de hel? Tot en met Jules Verne en nog verder daarna. En die dan zijn geologische kennis daaraan koppelt. En die, hij is dus ook, hij gaat naar al die plaatsen toe. Of hij is daar in zijn lange carrière als geoloog geweest. En schrijft daar echt een fantastisch origineel boek over. Een boek dat, ja zo'n boek, dat is natuurlijk ook iets wat je bij boeken wil. Dit boek was er nog niet. Mythologie en geologie van de onderwereld. Niemand is op dat idee gekomen om zo'n, tussen aanstekens, krankzinnig boek te schrijven. En hij doet dat heel goed en het boek ziet er ook nog eens geweldig mooi uit. Ja, nog even over de... is. Ja, ik wil nog even twee dingen eigenlijk. De prijzen waar ik nog even doen. En ik zou willen weten, is, is er nog een boek van jullie vinden dat moet dit gewoon komend jaar verschijnen? Die moet gewoon ons een ja, keer vallen. Ja. Ingrid, hoe bedoel je? Die, die wat, wat, ja, wat nou, is een er boek, niet dat een... moet verschijnen? Ja. Maar je... Dat, je, dat je het Gaan gevoel mijn eigen van... boek moet verschijnen. Oh nou, <laughs> <laughs> nou, dan zitten wij inderdaad allemaal op te wachten. Maar is er nog iemand? Nee, ik zou niet weten. Nee? Arie? Nee, ik laat het wel over me heen komen. Nee? Hoe ja, ja, kan je weten wat het moet verschijnen? Um, een auteur die al jarenlang stil is, ja, al wie je dat denkt, je denkt, uh, Als die nou ja. nog eens kwam. Oh, ja, oh ja, ja, heb ja, dat heb ik wel. Op de, de jong. Op de jong. de jong vind ik het ook. Ik die die ja, die ja. komt ook. Oh, dat ja. weet ik niet. Echt wel? Ja, er komt een grote boek van. Zo verheug ik me. Ik verheug me heel erg op me. Ja, dat is ook weer niet het goede woord in dit geval. Maar dat is. Tim KB, die komt met een nieuw boek. En we kennen Tim Cabré van de zeer gesisoleerde kleine ja. boeken. Hij komt nu met een wat groter boek. En dat uh, de oorsprong daarvan, het is ook echt een non-fictieboek, de, zijn de shootings op de Columbine High School. Okay. En ik denk het is een boek met de prachtige titel Wij zijn, maar wij zijn niet geschikt. Geschrift. Sorry. <laughs> wij zijn Maar wij zijn niet geschrift. Um, het, is is, ja, het is maar één lettertje verschil. Het is maar één lettertje verschil. Je weet helemaal. dat het helemaal het ja, onderwerp van is Tim is. Tim Krabbe, ja. en, uh, maar het is iets heel erg anders dan wat hij altijd heeft gedaan. Ik denk dat het heel goed is, want er zat ook in de boeken van Tim Krabbe soms een zekere sleetsheid, omdat hij duidelijk ook aan het einde was. Hij begint nu met iets heel nieuws, daar kijk oh. ik heel erg naar. Yes. Harry. Nou, de, de, de beste schrijver van de wereld op het moment is John Benville. Die komt uh, over een maand of drie met een nieuw boek, Ancient Light. Dus daar kijk ik wel naar uit. <lacht> de beste schrijver van de wereld. Nou ja, ik ben heel Ja, nou ja, goed. Jij hebt het verklaard om beste schrijver van de wereld. Nou ja, en waar ik om het in perspectief te plaatsen, waar ik erg tevreden over ben, is dat uh, Sal Bello uh, door de bij opnieuw is uitgegeven. Dat hebben ze jarenlang aangekondigd en het kwam er maar niet van. Ik heb je dit, uh, dit eh? jaar hier, uh, geloof ik, geroepen. Ik zou het hele uur willen vullen met leesaal, bello, leesaal, bello. Dat kan natuurlijk niet. Alleen, ik ben nu bang dat ze, ze hebben Humboldt Schrift gedaan, dat ze nu weer stoppen. Want dat zijn nog auteurs die moeilijk die boek al weer uit te krijgen zijn. Ik wilde het steeds over die prijzen hebben, maar goed. Wat wil je zeggen? Nou, nee, ik dacht, kijk, dit was verrassend. Marenza de Moriaco prijs, terwijl iedereen dacht, dag gaat hem winnen. Ook de Libris. Yves Petrie was ook verrassend. Wel goed boek. Ja, of dat nou terecht was, maar ja, omdat we nu, we hebben nog twee minuten. Ik dacht misschien kunnen we het dan beter eens hebben over wie dan, dan volgend jaar die prijzen moet krijgen. We zijn namelijk nu toch al met het, vol het komende jaar uh, bezig. God, gaan wij daar niet over Nee. <laughs> Nou ja, als je ja. zegt, nou ja, we kijk, hebben er helemaal niks over te nee, zeggen. Nou ja, Geen kijk, niet, je je hebt, hebt tegenwoordig natuurlijk zoveel prijzen. Maar je hebt de, de Libres en die kijken over een heel jaar. Vandaar dat er misschien er net ook even verwarring ontstond. En de ACO die heeft zo'n seizoen. Dat gaat van juni tot juni. Dus oh. iedereen is dan een beetje de tel kwijt. Uh, maar als je naar. Dus we kunnen nu zeggen wie er de prijs van 2011 moet krijgen. Bijvoorbeeld. Hè, dus uh, nou, ja, de stemmen ja. zijn een beetje 2-1 voor Tonio, ja, geloof ja, ik. Ja. Ja, dus, uh, Tonio van der Heijden. Ja, uh, maar de verder krijgen, vind ik, Jenter is een kandidaat. Nou, ik weet niet wat Pieter was. Maar vond jij die prijzen Waar ja, ja, ja, ja. dus ah, vond jij die prijzen ja. van 2011 terecht? Petri en Marente de Moor? Uh, nou, Petri niet voor, voor zover ik het heb kunnen beoordelen. Okay. Ik ben in het boek begonnen. Ik heb er een, een bladzijf 80 uit gelezen. Hmm. En ik, ik vond het niet om door te komen, moet ik eerlijk zeggen. Dus, maar dat kan een... Dat is in dit geval zeer persoonlijk, denk ik. Ik, weet, ik vond het gewoon geen goed boek. Mm. Um, bij Marente de Moor, ja, dat was, dat was een goed boek. En het was een origineel boek. Ja, of het beter was dan die andere vijf die genomineerd waren... Mm. Dat, daar kun je wel heel erg over twisten. Ik denk niet dat het beter was dan Grunberg. Hoewel, Arie zal dat misschien wel zijn. Uh, nou, Ingrid, <laughs> heb jij daar nog een mening over? Nou, ik vind het heel wonderlijk dat bij de Libres... want dat zei ik al aan het begin... dat ze steeds Vlamingen de prijs zijn. Dus oh, ja, ja. achter ja. elkaar. Dat ik ik denk, dat is niet goed voor de prijs... Ja. Die hebben hun eigen, een eigen boeken opkomst. Nou, ja. Ik denk dat je, dat je jezelf daarmee uh, ja. uit de markt prijst. Ja. Ja. Want het zijn niet de allerbeste schrijvers. Hè? Die vorig jaar, die Bernard de Wild, dat, wa dat, ja, dat was wel een heel raar geval. Dat maar Petrie is, ja, want ik, ik snap Jij wat er voor een Ja, goed. Ik vind ik dat het een heel goede goed schrijver. Goed. Maar ik snap ja, ja, ook aan hoop dat de, dat de, de jurys jurys zou kunnen oproepen. Ja. Er komen die jury's maar heel veel wijsheid toegewenst. Nou, sterke juries. Hartelijk dank voor de terugblik. Allemaal een fijne jaarwisseling. We zijn niet meer in jouw carrière moeft ter, nee. uh, terug. We komen nog een latere keer op terug. We komen later een keer op terug. Oké. Okay. Ja, uh, zometeen kunt u luisteren naar uh, Kamerbreed. Daarin te gast Zijbold Noordaar, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Herman Bolhaar van het College van Procureurs-Generaal. En Fred de Graaf. Oh nee, alweer een moskee. Ze staan echt overal van stad tot aan de zee. Islamofobie en discriminatie white power hakenkruisen, moslims opkankeren kanker moslims geweld tegen moskeeën